6 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Woningcorporaties stellen energiebesparende investeringen uit of zelfs af. Dat blijkt uit een onderzoek van de Woonbond. Tweederde van de corporaties houdt de hand op de knip. Ze zitten krap bij kas, onder meer door de verhuurdersheffing die het kabinet heeft opgelegd. Vorig jaar spraken de corporaties af dat al hun huurwoningen in 2020 minimaal energielabel B hebben. Maar veel dreigen dat nu niet te halen.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 Gewapende mannen hebben in Egypte het vuur geopend op een aantal militaire posten in de Sinaï. Daarbij zou één militair zijn omgekomen. Of de aanval iets te maken heeft met het afzetten van president Morsi is onduidelijk. De aanvallers vielen onder meer een vliegveld en een politiebureau aan, vlak bij de grens met Israël. In die regio zijn vaker aanvallen op controleposten en pijpleidingen. De marechaussee heeft op Schiphol drie beveiligers aangehouden. Ze zouden tijdens hun werk reizigers hebben bestolen... van onder meer telefoons, tablets en geld. Na diverse aangiftes van reizigers... begon de recherche in februari een onderzoek. En daaruit bleek dat vliegtuigpassagiers... bij de controle door de beveiligers werden bestolen.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 Het weer vanochtend nog grijs, vanmiddag volop zon... met in het oosten misschien een buitje. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is vrijdag 5 juli. Energie, Egypte, wielrennen in Frankrijk. Dat is ongeveer de hoofdmoot van het nieuws van vandaag. En verder blijkt dat woningcorporaties nauwelijks meer iets doen aan energiebesparing. Het geld is namelijk op. Geld speelt ook een rol bij de sloop van oude bootjes. Er komen er dus steeds meer van die drijvende wrakken... omdat slopen duurder is dan dobberen. En dan nog een geldconnectie. De ECB, de Europese Centrale Bank, houdt de rente nog heel lang laag. Dat heeft gevolgen en ook dat zetten we voor u op een rijtje. En verder wordt het een kleurige uitzending. Al is het maar omdat Maino Remmers in Heemskerk is. Daar, in die nieuwbouwwijk de Waterakker, is alles water, vuur en wind qua kleuren. Rood, lichtblauw en zandkleurig. Maar inmiddels is het ook water, vuur en wind met de gemeente Heemskerk. Tot half tien is dit het NOS. Radio 1 Journal. How bizarre. Hot, hot sun, suddenly red blue lights, flash outs from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge words of comfort, Sino just hides her eyes. Policeman taps the shades and a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre? How bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas.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 Stop stop us on O very Bizar, OMC, manoeuvres. Um, in Egypte wil de moslimbroederschap, want we zijn aan het zich begonnen... vanmiddag na het vrijdaggebed massaal de straat op... uit protest tegen het afzetten van president Morsi. Correspondent Sander van Horen is in Cairo... en hij verwacht dat het een drukke demonstratie wordt. Oh, dat zal zeker druk worden. De moslimbroederschap is natuurlijk goed georganiseerd. Zeker op het niveau van buurten en wijken. Dus ik twijfel er niet aan dat ze morgen in heel Egypte veel mensen op de been gaan brengen. En morgen is ondertussen vandaag geworden. Ondanks de verwachte drukte zal het leger en de politie zich er niet mee gaan bemoeien. Ze hebben de leiders van de moslimbroeders hebben ze opgepakt.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 Het seizoen zit erop voor Politiek Den Haag. Gisteren was de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer... voor het zomerreces, dat acht weken gaat duren. En werd tot laat in de avond gestemd. Het gewijze amendement leidt op 40. Wie is daarvoor? Dat zijn de leden van PVV, SGP, CDA, ChristenU, VVD, 50+, GroenLinks... Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en de SP. En aan het eind wenst de Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg... iedereen een prettige onderbreking van de werkzaamheden. Ik wens u allen een hele prettige vakantie, een goede recesperiode... en een behouden terugkeer. En ik sluit de vergadering. Overigens gaat de Tweede Kamer het zomerreces in... met een fikse achterstand vanwege niet gevoerde debatten. Namelijk bijna 50 stuks. Vijf daarvan wacht al meer dan een jaar op behandeling. En het verhaal rond de ponypletter gaat verder. Drie ponies zijn in beslag genomen van een man... die verdacht wordt van het maken van het beruchte filmpje. In het internetfilmpje is een dikke vrouw te zien... die op een pony rijdt die voor haar te klein is. Ze zijn uh, opgehaald en uh, vervoerd naar een plek uh, elders in het land... waar ze verzorgd zullen worden... En als dan het onderzoek achter de rug is, want ze maken op dit moment nog deel uit van het onderzoek wat we aan het doen zijn, dan zullen we een goede huis voor ze gaan zoeken. Al dus een woordvoerder van de politie tegen Radio Noord-Holland. In de zaak zitten drie mensen vast, onder wie de eigenaar van de dieren. Over de ponypletter ontstond een rel op internet nadat geen stijl het filmpje publiceerde. Brandweer heeft gisteravond vijf patiënten uit een brandende kamer van een psychiatrische instelling gered in Ettenleur. Het vijftal was even zoek tijdens de brand, een woordvoerder van de politie. Om uh, tien voor half twaalf kregen we melding: brand uh, die hoede in de gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting van het GGZ. De brandweer heeft uh, vijf vermiste personen kunnen redden uit, uh, uit de ruimte. En uh, nou ja, goed, achteraf bleek het allemaal wel mee te vallen. Deze mensen die zijn uh, behandeld uh, ter plekke uh, voor ademhalingsmoeilijkheden. In veel kamers ontstond rookschade. Daardoor moesten veel bewoners afgelopen nacht ergens anders slapen. Je moet er maar zin in hebben. 69 hotdogs met broodje en al opeten in 10 minuten. George Chestnut die deed het en behaalde daarmee een nieuw wereldrecord. Amerika vestigt zijn record tijdens een jaarlijkse hotdog-eetwedstrijd... ter ere van Onafhankelijkheidsdag. Met zijn zevende overwinning op rij verbrak de worstliefhebber... het vorige wereldrecord van 68 hotdogs. En dat stond, hoe kan het ook anders, ook al op zijn naam. En als u nou wilt zien hoe die dat deed... ik heb even een linkje getwitterd van het filmpje. U moet wel, kan ik u aanraden, eerst gegeten hebben. Wat staat er vanochtend in de kranten? Ik heb hier voor mij het Financieel Dagblad. chaos rond grootste ziekenhuisbouw van Nederland. Dan gaat het over de nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Waar automatiseringsproblemen het ziekenhuis teisteren. NSN Next komt met de kop, ik ben leraar... en ik vind vier weken vakantie wel genoeg. Volgens mij bij de eerste scan zijn de leerlingen daar nog niet over gevraagd. Maar de leraar le Johan Vissers vindt vier weken dus wel genoeg. Het Algemeen Dagblad komt met het nieuws dat de vader van de muis dood is. U weet wel, die muis die uh, ook hier gewoon naast de computer ligt... die uh, is ooit ook eens uitgevonden. Nou, de bedenker daarvan Douglas Engelbart. Die bedacht het in 1964 al, die, uh, die computermuis. Toen was het nog trouwens een houten. Een blokje, daar staat een foto van op de voorpagina. Maar de man is al overleden. Nog een verhaal uh, van de voorpagina van het AD. Een oudere vrouw kuste me in de trein en ze wilde me niet loslaten. Dat gaat over een finalist van de X factor Harris. Die erg moet wennen aan de sterrenfactor. We bladeren door naar uh, Spits, die een verhaal hebben... over iemand die te lelijk is voor nieuw kids. En dan kom ik weer het AD tegen, maar dan AD Sportwereld. Die hebben natuurlijk de primeur. De primeur van Impie, de eerste Afrikaan in de gele trui... De volgende krant die ik hier op het stapeltje tegenkom... oh, dat is de Telegraaf. Naaktfoto's Moskovits op straat. Niet meteen naar de winkel rennen, want ze staan er volgens mij niet in. Ook niet als ik een het blader. Nou, blader. Ik zie ze in ieder geval niet snel, in ieder geval niet op de voorpagina. En daarnaast staat een verhaal over Helene Mees. Uh, niet over het hele verhaal van het stalken en dergelijke, maar wel het gevolg daarvan. Want ze heeft een gratis advocaat in dit hele stalkingsschandaal. Ze is namelijk ineens krap bij kas en New York is verbaasd. Want uh, ja, het was een nog niet extreem hoog borg van 5.000 dollar. Maar die kan ze niet uh, betalen uh, daarbij. Goed, er staat nog veel meer ook verhalen over het energieakkoord in de kranten. Maar daar hoort u bij ons nog ook het een en ander over. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal with echt you woke me up i've been sleeping too long me i get weak in the knees as i carry these words with Started. Trying. Now that I see, I've been can be gone. Douwe Bob was dat. Dan de kleurtjes. De kleuren in de uitzending, nou ja, daar hebben we Meijon Remmers voor. En, uh, hij is vandaag in Heemskerk. <hijen> want daar heb je toch hele bijzondere <hijen> ja. kleuren, nog. Hebben we hele bijzondere kleuren, zeggen Heemskerk. Ik loop in de wijk, en die uh, is een nieuwbouwwijk. En die heet de waterakkers... En dan heeft de architect bedacht dat de huizen allemaal een bepaalde vorm hebben. Sommige ramen zijn in de vorm van een pentagram. Sommige ramen zijn met schuim weglopende kozijnen. Dus niet helemaal rechthoekig of vierkant, maar één schuine kant eraan. En dat geldt ook voor de daken. Echt ja, een beetje moderne snit in Heemskerk. En dat, is dan, dat moet dan volgens de architect te maken hebben met de thema's water, vuur en wind. Daarom zijn sommige kozijnen knalrood... Donkerrood, sommige donkerblauw, andere weer lichtblauw. En er zitten ook dakranden bijvoorbeeld bij in een soort crème zandkleur. Ik zou zeggen, ja, een beetje de duinen dan maar. Maar dat maak ik er maar van. Nou zijn er wijkbewoners hier en die vinden die kleuren niet zo mooi. Die ah. zeggen, ik wil een zijn. Dus die hebben de verfkwast gepakt... <laughs> en die hebben daar bij die koopwoning een ander kleurtje op gezet... Kijk, en toen kreeg je het gedonder in de glazen. Of meer water en vuur met de gemeente. Want de gemeente Heemskerk zegt nee. In het koopcontract staat duidelijk lichtblauw, donkerblauw... crèmekleur en donkerrood. En ja, dat is een hele strijd geworden, Bert. Dat kan ik je vertellen, want er is nu inmiddels een club... van zo'n 90 buurtbewoners ontstaan... die zich met hand en tand verzet tegen de regeltjes van de gemeente... Uh, en de gemeente zegt, ja, maar nu hebben we lang genoeg gewaarschuwd en die dreigt nu met dwangsommen te komen. Als wijkbewoners toch de kwast hebben gepakt, dan moeten ze de, das, de, das, uh, de boel terugbrengen in de oorspronkelijke kleuren. En ja, zo, en zo dat niet, wordt een dan hele toestand. En zo niet, mij, nou dan komen de schilders in ja, de, de wijk. Dwangsom. In. Oh, eerst de dwangsom. Ja, ik weet het niet wat ze dan... Uh, <laughs> ja, de, ja, er schijnt een dwangsom uh, te zijn. Uh, ja, is dit regeltjeszucht van de gemeente? Kijk, er zijn natuurlijk... Ik woon zelf in een vrij oud huis in, in Den Bosch. Er uh, geldt beschermd stadsgezicht. Dan mag je het ook niet zomaar roze of paars of groen schilderen. Dan moet je je houden aan uh, wat in het bestemmingsplan staat. Hè? Wat, wat is afgesproken. Maar ja, dit is een nieuwbouwwijk. Slaat de gemeente door met regeltjes... Hebben de bewoners een punt? Of nee, het staat nou eenmaal in het koopcontract. Ik voel me al een beetje in de rijdende worden, zeg. <lacht> ik, ik, ja, ik voel hem eh, aankomen. Laten we eens kijken of ja. dat er... Eh, ja, nou zouden er niet meer in het land meer van dit soort kwesties zijn? Hè? Waarvan mensen zeggen die dit horen... Die zeggen, ja, bij ons in de wijk heb je ook zoiets. Hè? Dan ook een bepaalde regel... Die, waarvan de, de bewoners vinden dat de gemeente die veel te streng handhaaft... Ja, of heeft de gemeente gelijk. We zijn benieuwd naar... Uh, soortgelijke kwesties in de landen. En doet er een foto bij, het kan allemaal getwitterd en gemaild en zo... naar het Radio 1 Journaal. En we zijn razend benieuwd of dat er, uh, of dat er uh, nog meer van dit soort kwesties spelen. Wij gaan in Heemskerk straks onder andere praten met uh, de wethouder... die nog komt uitleggen waarom ze bij de gemeente daar zo streng aan vasthouden. Maar natuurlijk ook met het comité wijkbewoners... die zich met hand en tand verzet tegen die felle kleuren in Heemskerk. Ja, en u kent de bekende adressen, NOS.nl voor de Twitter natuurlijk uh, NOS Radio 1 u kunt mij twitteren, u kunt natuurlijk mij nou ook volgen via uh, NOS.nl, want die had altijd zo'n mooi dagboekje daarbij. De Tour de France blijft immens populair. En dat ondanks die zware onthullingen toch van de afgelopen jaren. Over doping. Voor het publiek gaat het feest gewoon door. Zo was het tijdens de eerste dagen op Corsica. En zo gaat het verder in Frankrijk. Geen boze protesten als in vorige periode van dopingwoede. Jeroen Wielaard, wie anders, ging aan goed. 100% France, 100% Frankrijk. Dat is het motto van deze jubileumronde.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 Jeroen Wielaert vanuit Frankrijk was dat. Tweederde van de woningcorporaties stelt energiebesparende investeringen uit of zelfs af. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Woonbond. Corporaties zitten krap bij kas, onder meer door de verhuurdersheffing die hun is opgelegd. Woningcorporatie Eimeren heeft een groot deel van de renovatieprojecten moeten opschorten. En de bewoners zijn de dupe, zoals deze mevrouw in de Rutiefstraat in Amsterdam.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 Dus kort gezegd, het, het koud komt vandaar. Dus nou, je moet naar die rand kijken. Ja, yeah, ik zie het. Als je hier even staat... Want ja, even die en... ouderwetse schuiframen, ja, en ja. Dat, dat kiert en tocht aan alle kanten. Yeah, ja, dat is het. En uw keuken, hoe is daar daarmee? Ook hetzelfde. Ja. Zullen we eens daar naartoe gaan? Ja, is goed. Ja. Alles is oud. Alles is oud. Kijk. Dit is dicht nu, maar het is niet echt goed dicht. Er zit een tochtstrip, maar. Het helpt niet. U, daar zit inmiddels ook weer ruimte tussen, tussen de klop. tochtstrip en de deur. De en bovendien bezoek. geen dubbel glas. Klop. Hierboven is een roostertje in klop. het bovenlicht waar uh, waarschijnlijk ook de wind doorheen blaast klop. als het koud is. Klopt. Hoe was dat afgelopen winter? Want het was mijn winter. Het behoorlijk koud, dus ik verwacht eind van dit jaar, ik hoop ik dat ik niet te veel ga betalen. Nee. En uw verwarmingsketen, hoe is het daarmee? U woont hier 25 jaar. Ja, klopt. Ja, maar is in de die... tijd ze, hadden ze al oud, hè? Mm -hmm. Toen hebben ze rond... Vier, vijf jaar geleden, zes jaar geleden, weet ik niet meer, hmm. hebben ze deze geplaatst. Ah, Oké, okay. dus deze ketel hangt hier nog niet zo heel erg lang. Ja, ik zeg vijf, zes, zeven jaar ja. Ja, ja, ja. Maar die oude hebben ze weggehaald. Ik weet niet of er iets opstaat, of het iets van hoog rendement is of zo. Ja, weet je, want, uh, het is ook een halve stuk zit er. Ja, die, die kap hangt een <lacht> beetje los, hè. Ja, we moet het zo komen maken, is ook nooit gebeurd. Nou is het punt dat de woningcorporaties...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 Bijdrage was dat van Roel Paul. Na zeven uur praten we met de Woonbond over dat onderzoek wat ze hebben gedaan. Drones maken veel meer burgerslachtoffers dan gedacht. Het blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Pentagon, het ministerie van Defensie in Amerika. Het is een pijnlijke boodschap voor de Amerikaanse president Obama. Die altijd het tegenovergestelde beweerde over die onbemande gevechtsvliegtuigen. De attack was launched in een village in het district van Waziristan. Twee missiles hit een home.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 Een van de oorzaken van het grote aantal burgerslachtoffers is de opleiding van de dronepiloten. Omdat de vraag zo groot is, is die veel te kort. De training is quick. En from what we understand, civilian harm mitigation, the kinds of lessons learned that fighter jets learned in Afghanistan, are not being given to the drone pilots. Gewone piloten zijn er speciaal op getraind om burgerslachtoffers te voorkomen. Dronepiloten krijgen die training niet.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 in portraying drones as inherently safe. En daarom zou de president moeten stoppen met het beweren... dat drones veiliger zijn dan vliegtuigen, zo vindt de onderzoekster. De reportage was van onze correspondent Wessel de Jong. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Goeie prestaties gisteren van de Nederlandse atleten... bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne. De 4x100 meter vrouwen estafetteploeg liep 43 seconden en 84 honderdste. En dat is onder de WK-limiet. De vijfde etappe van de Tour is gisteren gewonnen door André Krijpel. De Duitser was de snelste in een massasprint. Maar Cavendish werd tweede en Marcel Kittel werd derde. Krijpel was na afloop vol lof over de voorbereiding van de sprint door zijn teamgenoten. Ik denk dat iedereen gezien had uh, wat voor een sterk team we hebben. Uh, ik ben heel trots op deze mannschaft... Uh, dat ze met de sprint zo goed voorbereid hebben. En de Zuid-Afrikaan Daryl Impi pakte het geel. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Afrikaan de gele trui heeft. Vandaag gaat de zesde etappe van Montpellier naar Albi. De deal tussen Vitesse en Chelsea over de verkoop van Marco van Ginkel is rond. En de verkoop zou Vitesse ruim 9 miljoen euro opleveren, dat meldden de Britse media. Vitesse raakt wel een van zijn beste spelers kwijt. De nieuwe trainer Peter Bos schrok er niet van. Nee, omdat ik eigenlijk vanaf het begin wel begrepen heb dat, dat zowel Boni als van Ginkel dat ik daar geen rekening mee moest houden, dus dus, nee, schrikken was het niet. Maar zo'n goede speler zou je er natuurlijk wel graag bij hebben, dat is logisch. Dat was de sport. En na half zeven onder andere een reportage over oude bootjes... die liggen te verrotten en eigenlijk gesloopt moeten worden. Dit is Radio 1. Maar ja, dat doen we allemaal nadat Jan van der Putten... Het allemaal op een rijtje heeft gezegd in het NOS-journaal. Goedemorgen. Het leger van Egypte zal niet ingrijpen... als aanhangers van de afgezette president Morsi de straat opgaan. De legerleiding zegt dat ze het recht hebben op protest... zolang de demonstraties de nationale veiligheid niet bedreigen. De moslimbroederschap wil vandaag demonstreren tegen de staatsgreep.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 En dan nog het weer. Uh, eerst bewolkt, maar vanmiddag flink wat zon. Wordt 21 tot 25 graden. In het weekend zonnig, droog en warm. Maximum temperaturen 20 tot 27 graden. Ja, daar kan je mee thuis komen, Jan. Verdeelde reacties in de wereld op de situatie in Egypte na de ster. En die duurt ongeveer anderhalve minuut. Zetten we het een en ander op een rijtje.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 Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Bonheur. Meer info op tv 5 Op hollandtour.nl kijk je alvast rond bij dat populaire restaurant en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. Met de Ster Extra app open je een wereld vol extra's tijdens Ster reclameblokken direct op je tablet.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 DNOs het Radio 1-journaal. De ingreep van het leger in Egypte... heeft verdeelde reacties opgeleverd van wereldleiders. Nu president Morsi huisarrest heeft... en de leider van de moslimbroeders is gearresteerd... wordt er veel bezorgd afgewacht of het democratische proces wordt hersteld. Het leger belooft een nieuwe grondwet en verkiezingen. Maar gaat dat ook gebeuren? En wat gaan de moslimbroeders doen? hoe te reageren op een militaire koep, die geen koep mag heten... als het resultaat niet zo slecht uitpakt. Het is een dilemma voor veel wereldleiders. Israël weigert officieel commentaar... maar volgt de ontwikkelingen in het buurland nauwgezet. Israël en Egypte leven in een soort van koude vrede met elkaar... waarbij veiligheid voorop staat. Dit is wat een Israëlische Midden-Oostenkenner erover zegt. Er de army is behind the scenes en de show... Misschien gaat de coöperatie door. Dat is altijd zo geweest. De twee militaire, zoals ik al zei, coördineren samen. Zolang het leger aan de touwtjes trekt, zal de samenwerking wel stand houden. Hun beide strijdkrachten stemmen op elkaar af. Israëls aardsvijand Iran reageert voorzichtig. Het afzetten door het Egyptische volk. Van de seculiere Mubarak werd destijds toegejuicht. Het werd gezien als het ontwaken van de islamitische geest. En de moslim Morsi was een nieuwe kans... voor betere betrekkingen tussen Iran en Egypte. Wat Iran nu belangrijk vindt... is dat het volk zichzelf beschermt tegen buitenlands en vijandig opportunisme. Turkije is wel uitgesproken. Wat de reden ook mag zijn van de machtsovername, dit is onacceptabel. Een regering die door het volk is gekozen... wordt hier met oneigenlijke middelen, zelfs met een staatsgreep, omvergeworpen. Het woord staatsgreep wil de Amerikaanse president Barack Obama niet in de mond nemen. Wel dringt hij er bij het Egyptische leger op aan... de macht zo snel mogelijk terug in handen te geven van een democratisch gekozen regering. En dat is niet verrassend, precies hoe VN-topman Ban Ki-moon er ook over denkt. What is important at this time that uh, a civilian rule will be restored uh, as soon as possible, uh, reflecting the aspiration uh, of uh, Egyptian people. De wens van het volk moet worden gehonoreerd, zegt Ban. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Haake... heeft er vertrouwen in dat het leger dat van plan is. Haake belde gisteren met zijn collega-minister in Cairo. Hij uh, heeft me dat er ik heb tegen hem gezegd dat die verkiezingen totaal vrij en eerlijk moeten zijn... en dat iedereen mee kan doen. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans... vindt de ontwikkelingen in Egypte geen toonbeeld van democratie, maar... Tegelijkertijd biedt de realiteit mij de plicht om te zeggen dat het steeds onrustiger werd in Egypte... en dat ook president Morsi niet bereid was... om met de oppositie een gesprek aan te gaan om er samen uit te komen. De realiteit heeft president Morsi ingehaald. Hij is onder huisarrest geplaatst. Onduidelijk is wat er met hem gaat gebeuren. En dat zei Catherine Straatmaat van onze buitenlandredactie. Na vele stemmingen over wetten, moties... zijn de Tweede Kamerleden dan vannacht met recess gegaan. Het was geen gemakkelijk politiek, jaar. Het kabinet worstelt met de bezuinigingen... en probeert keer op keer akkoorden te sluiten met oppositiepartijen. Staatssecretarissen lagen onder vuur... kregen moties van wantrouwen aan hun broek... en ondertussen trad er ook nog een nieuwe koning aan... en een Eerste Kamervoorzitter die aftrad. Dames en heren, dit is een historisch moment. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten...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 We komen over een jaar maar terug, er komt niets van terecht. That's why birds don't fly. Meneer Teven, wat wordt het? Optreden of aftreden? Optreden.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 Dit is wat bouwers van bootjes het liefst zouden horen en zien. De zaag in oude, verwaarloosde boten. In de jachthavens liggen zo'n 25.000 bij elkaar. Zeil- en motorboten die een grote beurt niet meer waard zijn... en waarvan in sommige gevallen de eigenaar ook nog onbekend is. Maar recyclen kost ook geld. Algo, 3.000 euro. En dus terecht een, een milieuprobleem. Volgens Gerwin Klok van de Nederlandse jachtbouwindustrie... moet er een fonds komen om verantwoord van de overtollige vloot af te komen. Eva Wiesing sprak het om in een haven. Nou, we staan hier ook weer tussen een aantal uh, schepen. Wat, wat zegt u als u dit zo ziet? Ja, Daar word je niet vrolijk van. Wij schatten in dat ongeveer 25.000 uh, boten in deze toestand uh, verkeren. Die worden niet gebruikt? Die haarloosd. worden niet meer gebruikt. Een deel daarvan die, uh, wordt het uh, lichaam niet meer van voldaan. En uh, ja, de eigenaar is in een aantal gevallen ook niet meer te traceren of niet eens bekend. Kunnen deze schepen nog uh, worden opgeknapt? Nee. Ja, technisch is natuurlijk alles mogelijk. Maar als je gewoon kijkt naar de economische waarde van deze schepen... heeft het gewoon geen zin meer om hier nog iets aan te doen. Deze schepen moeten van de markt af en uh, het is natuurlijk wel zaken om op een verantwoorde manier te doen. En ze moeten gesloopt worden? Ze moeten gewoon gesloopt worden, ja. Je kunt de bruikbare onderdelen eraf halen. Daar is wellicht nog weer een stuk markt voor te vinden. Maar wat er dan overblijft, dat moet gewoon worden afgevoerd. En nogmaals, het schip heeft gewoon geen economische waarde meer. Daar heeft niemand nog een cent voor over om dat te gaan opknappen. Maar het is en... allemaal plastic. Het is allemaal plastic, inderdaad. Dus wat moet je daarmee doen? Strippen. De uh, metalen onderdelen eraf halen. De motor eraf halen. En wat er dan overblijft, het, het, uh, het, het, het glasfiber -casco, dat moet je dan uh, zeg maar uh, inderdaad uh, verscherderen. En dan kan het inderdaad worden gebruikt als brandstof in de cementindustrie. Of het kan worden gebruikt als vulmateriaal, bijvoorbeeld bij het maken van asfalt of ook in de verwerking van cement. Wat hangt er boven de markt? Wat dreigt er volgens u? Uh, er zijn in de jaren 70 erg veel van dit soort schepen verkocht. Uh, die komen allemaal op enig moment aan het einde van hun economische levensduur. En ja, het probleem zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dus uh, ik heb al geluiden gehoord dat van de schepen onder de 10 meter ongeveer 10% uh, zeg maar, in een staat verkeert waarvan je, je moet afvragen of die schepen nog wel uh, nog langer kunnen worden aangehouden. Wat, moet, wat is de oplossing? Er moet een fonds komen waaruit de ontmanteling van die schepen kan worden voldaan. Hoeven het dat betreft niet, de wielen er nu uit te vinden, de Fransen. De Finnen en de Amerikanen zijn, op dat punt zijn ons al voorgegaan. En ik denk dat we gewoon heel goed uh, van hun heel veel kunnen leren nog. Als we dit niet aanpakken, het is ten eerste een probleem van de markt. Ten tweede ook, uh, op den duur we, krijgen we een groot milieuprobleem. Omdat uh, zeg maar, uh, dit, deze kunststof die vergaat niet. En je blijft er gewoon tot een lengte van dagen mee zitten. Bedoel, je kunt het niet begraven, uh, je kunt het niet bevelstort kwijt. We moeten het echt verwerken tot iets wat ergens anders die kan worden hergebruikt. en Met name in die wegen, in die betonindustrie. Bijdrage was dat van Eva Wiesing. En uh, op onze site staat ook een filmpje van, uh, van haar, de zogenoemde zomercolumn. Uh, en dan kunt u de beelden erbij zien. Water, vuur, wind. Het lijkt trouwens een aankondiging van de tekenfilmserie. Maar ik kondig toch echt ons uh, verslag even te plekken in Heemskerka. Meino Remmers, want die is met kleuren bezig. Ach, dat kan ik zo goed, hè? Zeker op de radio. <laughs> binnen de nee, lijntjes. We zijn in het huis van. Ja, binnen. Nou, dat kon ik nooit niet zo goed. Ik <laughs> ben niet zo van binnen de lijntjes, hè? Monique Barnhoorn, die woont op nummertje 27 in de. Wat is. Het? Welke akker is dit? De Wegakker. De Wegakker. Laten zien, de voordeur. Even kijken, hoor. Want kijk, jullie huis is. Alle huizen hebben hier donkerrood, blauw en. wat nog meer? Allerlei soorten kleuren blauw. Ja. In het thema: water, vuur en wind. Maar dan nou hebben jullie de deur geschilderd. Ja, beige. Ja, klopt. Dus geen wind en water. Nee, dat klopt. Maar de rest van ons huis is een andere mooie kleur blauw. Hier, dit wil ik best over schilderen. Als mijn buren dit vervelend vinden dat ik een witte voordeur heb... Mm. maak ik een blauw. Maar waar het meer om gaat is dat wij een ander, andere kleur blauw hebben. op onze. Zullen we eens achterkijken? Want daar zit het blauw, hè? Ja. Dan doen we deze dicht. Zo pas dat de hond er niet vandoor gaat. Ja, het, het is een, een, een, een vuur, is hier donkerrood. En blauw is, ja, de huizen zijn in 2000 gebouwd. Althans het eerste deel van de wijk. En jullie wonen hier ook al, al die tijd. En al die tijd is het al blauw? Nou, sinds 2007 hebben wij deze kleur blauw gemaakt. Ja, dat is donkerblauw. Ja, klopt. Maar het was? Een lichtere, falere kleur blauw. Was daar het probleem mee? Vond het niet mooi? Nee, ik vond het niet mooi. Het is heel koud. Uh, maar het belangrijkste is misschien ook nog wel... dat het heel, uh, heel vaal wordt door de invloeden van de zon. Ja, hoe dat technisch precies zit, weet ik niet. Dat weet de schilder. Maar deze kleur kan ik gewoon mooi houden. Ja, donkerblauw. Precies. En, en dat zit er al als sinds 2007 op. Precies. En, en nu is het 2013... Ja, in 2010 hebben we een brief gekregen van de gemeente. Dat ze op de kleuren willen gaan handhaven. Uh, tussen 2010 en 2013 hebben wij niks meer gehoord. En nu schijnt het, ik heb hem nog niet gezien. dat we weer een brief gaan krijgen en dat ze nu echt willen gaan handhaven. En wat houdt het in dat handhaven? Uh, ik heb geen idee dat we misschien moeten terugschilderen. Nou, staat het, zegt de gemeente. hebben wij begrepen in het koopcontract: water, vuur en wind. Zo is de wijk ontworpen door de architect. En dus moet het blauw. Klopt? Het blauw. Het blauw, het rood. Uh, klopt, het staat in ons koopcontact. Maar in ons koopcontact staat ook dat de gemeente niet mag handhaven. Dus gemeente, leuk dat ze een gedeelte van het koopcontact voorlezen. Maar lees het dan in zijn geheel voor. Met z'n allen bij elkaar nu. 100 Bijkbewoners bij elkaar gaan nu in verzet. Nou, wij wachten nu eerst op de brief die binnen gaat komen... En uh, we gaan kijken wat daarin staat. Want ja, het is leuk allemaal wat je van horen zeggen uh, hoort, zeg maar. Uh, maar eerst kijken wat de brief zegt. Ja, en zijn we het daar niet mee eens. Dan gaan we verdere stap ondernemen. Ik hoop dat onze NOS-bus in de wijk mag blijven staan. Die is namelijk wit met knalrood en niet de donkerrood van de gemeente. Oei nou, uh, ik weet niet of er bij jou al reacties binnen zijn gekomen. Ik heb in ieder geval één reactie binnengekomen via de Twitter uh, van ja. Jenny Schram. Die zegt dat in Amsterdam het ook het geval is. Die zegt uh, Amsterdam alleen de voorgeschreven kleuren door de gemeente. Ja, je ziet het wel in meer steden, hè, dat het beschermd stadsgezicht is. Maar daar is hier geen sprake van. Dit is nieuwbouw en hier staat het dus blijkbaar in het koopcontract. Maar als er nog meer mensen zijn met dergelijke ervaringen... want is het aan de ene kant betutteling of is het aan de andere kant nog eenmaal zo... ja, dat zijn de regels, dat wist je toen je er kwam wonen. Graag meer voorbeelden, ja. U weet het, adres nos.nl of gewoon via de Twitter nosradio1... of via mijn Twitteradres Bert van Sloten. Dat is vrij makkelijk. Met twee O's, dat dan weer wel. In geel met blauw, want daar zijn best zo kleuren bij de ANWB, zit René Passet. René, je hebt toch geen files, hè? Nee, Bert. Nee, het is lekker rustig op de wegen. En ik hoop het zo te houden tot het middaguur. En dan begint wel vandaag de vakantie voor zo'n 775.000 mensen in de regio Noord. Dat ga je ook wel merken op de weg. We verwachten geen chaos. Vorig jaar stond er uh, 120, 130 kilometer file op vrijdagmiddag toen dat uh, het geval was. Dus dat verwachten we eigenlijk uh, nu ook. Je hebt wel uh, op het spoor problemen, want rond Den Bosch zijn nog steeds werkzaamheden op het station daar. Tot en met 11 juli rijden daar geen treinen, maar bussen. En dat betekent toch al snel een uur extra reistijd. Nou nee, we spreken elkaar niet meer. Dat spreken we af. Tenzij ik een, een file voor je vind, Nee, vindt, we spreken elkaar niet meer. Dat spreken we <laughs> af. Afgesproken. <laughs> Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het LOS Radio 1 Journaal.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 Was dat there is something in the water? Dit bijvoorbeeld. Verfrissend zo'n duik en volgens de Partij van de Arbeid in Utrecht kan het nog wel iets frisser. De Partij wil namelijk de zwembadwatertemperatuur, uh, te het woord, verlagen om te besparen op de stookkosten. Gaan we over praten met het Partij van de Arbeid raadslid Kadiza Bouazani in Utrecht. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Waarom is het nodig om het watertemperatuur naar beneden te brengen? Nou, ik heb namelijk gezien dat in België het gelukt is om door de temperatuur met één graad te verlagen... ...zij stokken van de sparen van ruim 15.000 euro. Ja. En ik ben namelijk ook op zoek in Utrecht dat wij, om andere voor de kinderen in Leidse Rijn... ...dat wij in de zomerperiode ook gewoon kunnen zwemmen wat in dat, een binnenbad. Want dat kan nu niet, als de temperatuur ja, niet omlaag het college, gaat? Het college heeft besloten om vanaf 2014 om de twee zwembaden in Utrecht uh, in de zomerperiode uh, gesloten te houden. En dat zijn de overdekte zwembaden. Juist. Ja, maar dan kunnen, ze kunnen toch ook buiten zwemmen? Ja, maar je weet ook net zo goed als ik dat er ook gewoon mensen zijn... en vooral met het gezin met kinderen, dat zij ook binnen willen zwemmen. En dat is ook uit cijfers gebreken, hoor. Dus ook vorig jaar, bijvoorbeeld in 2012... waren echt ruim uh, 12.000 mensen die gebruik maakten van de zwembaden. Ja. En hoe, hoe warm is het water binnen? Op dit moment zijn er uh, baden met ruim 30 graden. 30? Juist, ja. Oh, nee, maar dat snap ik wel. Hoeveel graden wilt u het uh, verlagen? Nou, ik wil het vooral naar een aanvaardbaar niveau brengen. En ik heb ook gelezen dat het ideale Wembadwater, dat is 28 graden. Dus het zou kunnen zijn dat dan het college ook meegeeft... van oké, okay, we kunnen het verlagen met 2 graden... en dat we dan wellicht 30.000 euro kunnen besparen. Ja, want 2 uh, keer 15.000, volgens de, de rekensom ja. van uh, Zelzaten was het toch? Uh, die gemeente ja. in België. Ja, precies. Klopt. Ja, nou ja, dat is het ei van Columbus. Uh, andere partijen ook al uh, allemaal mee eens? Nou, ik heb wel gisteren een aantal verschillende rechts gehoord. En de ene zei 30 graden is toch veel te koud. En de andere die zei van nou, creatief idee. <laughs> ja. 30 graden te koud? <laughs> nou, zo zien we weer hè? Maak ja? verschillen. <laughs> ja, nee, ab absoluut. absoluut. Ik denk nu, 30 ja. graden, dat is bijna reuma zwemmen. Um, maar goed, uh, wanneer komt het in de gemeenteraad? Nou, uh, het is al, nee, dus ik heb een vraag gesteld. Dus ik ja? moet binnen zes weken moet ik een antwoord krijgen. Ah, Oké, okay. het ligt eigenlijk een beetje op het bordje nu van de wethouder. Juist, en die mag daar een uh, mooi antwoord geven. Ja. En hopen natuurlijk dat hij zegt, nou goed idee, ik verlaag het. En dan kunnen we daarmee in ieder geval een zwembad openhouden... voor de w kinderen in Luitse Want 30.000 euro, dan heeft u er eigenlijk wel genoeg aan. Nou, nee, 50.000 euro. Maar we hebben vier binnenbaden ja. in Utrecht. Ja, ja. Je kunt bouw ik op. Voor, voor je het weet, verlaagt u het zoveel dat u een extra zwembad kunt bouwen. Maar goed, uh, nee, dit Dat, dit we, dat is ook niet nodig. Nee. Nou, het plan is, het plan is uh, duidelijk. Maar volgens mij kunt u vandaag, uh, want het wordt heel erg lekker weer, ook gewoon buiten zwemmen. Ja. Toch? Ja, dat zou best kunnen. Ja, ja het, wo het wordt lekker. wordt gaan Ja, dat wel doen. Een pa paar pa baantjes trekken, ja. En dan gewoon zo'n bommetje ja. maken. Ja. <tops> <tops> Dank u wel. Nog een mooie dag. Ja hoor, eens gelijk. Het NOS Radio en Journal Mediaoverzicht. Hé, hey, Wouter Jong kan ook niet wachten om zijn zwembroek aan te trekken. Uh, nou, daar <laughs> laat ik me verder niet over hebben. Kom op, jongen. Een mediaoverzicht. Ja, precies. Het is weer net als onder Mubarak, schrijft de Volkskrant. Aan het woord is de woordvoerder van de moslimbroeders in Egypte. De voorpagina is ingeraamd voor de heksenjacht. die zich tegen de partij ontketent. sinds president Morsi is afgezet. Partijtop is opgepakt. en er zijn inmiddels 300 arrestatiebevelen uitgevaardigd. En televisiezenders die met de broeders.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 Er worden in deze tijden van hoge werkloosheid heel wat banen aangekondigd op de voorpagina's vandaag. Telegraaf heeft het over 700 banen in Limburg. De winkelketen Action zoekt in de provincie vrachtwagenchauffeurs en ondersteunend personeel voor een nieuw distributiecentrum. En het AD heeft de kop energieplan goed voor 15.000 banen vanwege de isolatie van woningen en het aanleggen van windparken. Maar volgens Dagblad Trouw is het maar de vraag of dat akkoord met al die banen er komt. De krant meldt namelijk dat het kabinet niet te spreken is over de eerste versie. Wij horen daar straks Henrik Willem Hofshalve. Een krakkemikkig ondersteboven houten doosje met een draaischijfje... en een draadje dat eruit steekt. Een paars knopje bovenop, die staat op een foto in het AD. Het is de voorloper van de huidige computermuis. En de muis heeft de krant gehaald... omdat de uitvinder op 88-jarige leeftijd is overleden. Overheid en burgers verstikken elkaar, schrijft Trouw. Het artikel gaat over een advies voor de, van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Die stelt dat als de overheid wil dat mensen zelf hun energie opwekken, kinderopvang regelen en voedselbanken opzetten. ze daarvoor ook meer ruimte moeten krijgen. De overheid moet dus inbinden en zich niet meer overal verantwoordelijk voor voelen. De gelijkheidsfuik moet plaatsmaken voor het beschermen van de rechtsstaat en voor het beschermen van vrijheden. Helene, meeste power die wordt verdacht van het stalken van haar ex-staat vanmiddag in New York voor de rechter. De Telegraaf meldt dat ze daarvoor een gratis advocaat heeft gekregen, omdat ze geen geld meer heeft. Ja, en in New York is daar met verbazing op gereageerd. Want men snapt het niet dat ze niet in staat is om de toch niet extreem hoge borg van 5000 dollar ook te betalen. Vandaar ook binnen de Nederlandse gemeenschap in New York bekende econoom die ervan wordt beschuldigd om een topeconoom te stalken, is niet bekend dat ze financieel aan de grond zou zitten, zo schrijft de Telegraaf. Wat gaan we doen na de klok van zeven uur? Dan komt er natuurlijk nog veel en veel meer nieuws en Myno Remmers vervolgt ook zijn zoektocht, zijn zoektocht naar kleuren, kleuren in Heemskerk en wat mag nou wel en wat mag nou niet? En als u zelf een ervaring heeft met regelzucht, of in ieder geval regels van een gemeente waar u zich aan ergert of waarvan u zegt misschien van nou dat is ook heel goed dat al die regels er zijn, laat het ons dan weten. Kan het via nos.nl, heeft daar zijn weblog. En als u daar een berichtje op achterlaat, kan dat. U kunt natuurlijk ook twitteren. We zijn benieuwd naar al uw verhalen. En natuurlijk ook naar de verhalen die mij nou optekent. Daar in de wijk, daar in Heemskerk. Dat zo, naar de klok van zevenen.